Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten met corona-vertraging kunnen gratis een jaar extra studeren. De Tweede Kamer wil dat, nu studenten door corona al maanden thuis achter hun laptop onderwijs moeten volgen. In plaats van in de collegebanken. Als ze hierdoor vertraging oplopen, hoeven ze een jaar geen collegegeld te betalen, is het plan. En sommige partijen, zoals de ChristenUnie, willen nog meer dingen regelen om jongeren door de coronacrisis heen te helpen. Ik zou concrete plannen voor jongeren. Ook voor jongeren die nu in de knel dreigen te komen. Ook jongeren die nu een deel van hun studententijd een beetje door de vingers hebben zien glippen. En ook achterstanden hebben opgelopen. Misschien meer schulden hebben gemaakt. Ja, dat zou onderdeel moeten zijn van zo'n herstelplan. In een huis in Hoensbroek in Limburg is vanmiddag brand uitgebroken na een keiharde explosie. Volgens de brandweer waren de bewoners, een gezin met twee kinderen, thuis op het moment van de knal. De kinderen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Wat de explosie heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Opnieuw chaos bij een vaccinatiestraat. Door een computerstoring bij de GGD moesten mensen zich bij Schiphol met pen en papier aanmelden... en in de auto wachten totdat ze aan de beurt waren, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Dat moet dan later nog in het systeem verwerkt worden. Dus moeten ze dus het overschrijven, overtikken en daarna uh, die papiertjes vernietigen. En daardoor ontstonden lange rijen. Gisteren was er ook al veel te doen over ouderen die buiten in de regen moesten wachten bij een priklocatie in Den Bosch. Een Franse automobilist heeft gisteravond meerdere politieauto's geramd tijdens een achtervolging op de snelweg bij Breda. Agenten zagen de man rijden in een gestolen auto en wilden hem stoppen. Daarna ging hij er met meer dan 200 km per uur vandoor. Uiteindelijk werd de bestuurder klemgereden en opgepakt.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Web nu. Zandvoort draait door. before we begin From you, it's about time. I want you to walk out and walk out of my life. Hey, you, yeah, you, you stay on my mind way more than She said ZANG Donk op 106.9 <tiedat> <tiedat> do do do three, three me know. No. You Het ritme van ZFM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 Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de bijna duizend schoolbesturen in Nederland... hebben er tot nu toe drie laten weten... dat hun scholen maandag niet opengaan voor fysiek onderwijs. Volgens de inspectie laat het zien... dat verreweg de meeste kinderen gewoon naar de lessen kunnen. De Tweede Kamer wil studenten de mogelijkheid bieden... om een jaar langer te studeren... als ze door de coronacrisis achterstand hebben opgelopen. Ze hoeven dan geen college- of lesgeld te betalen. En de drie leeuwen uit Artis gaan toch niet naar Frankrijk... Frankrijk. Het park dat ze over zou nemen ziet er vanaf, zegt de Amsterdamse dierentuin. Door corona is er bij Artis geen geld voor een nieuw leeuwenverblijf... en de dierentuin besloot de leeuwen over te plaatsen naar een park in Zuid-Frankrijk. Het weer nog bewolkt en plaatselijk regen. Vannacht is het tussen de 1 en 5 graden.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 So when you so call, when you up, call that up that trick, shrink in Beverly Hills You know the you one, one Doctor, I think be alright I hear you go again you say you want your freedom Well who Hold on Yeah, Voor mij ese... Ik dat je weet, dat je Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo Instagram, lo que posteas, que Porque el amor no se compra con nada, mítenlo a todos tus seguidores, diles que el tiempo de ahora son mejores, no creo que cuando te je me ignores Después de mí, ya no habrá más amores. gaan we weer verder. En dan gaan we weer verder. En dan gaan we weer verder. En En En dan gaan we weer verder. En dan gaan we weer verder. En dan gaan we weer no En dan gaan we weer verder. En dan gaan we weer verder. En dan gaan we weer Cuál En dan Feliz con él puede que no te haga falta nada